Ik was op zoek naar de verleiding van de liefde. Hoorde gitaren spelen een romantisch liedje. Ik liep naar binnen bij die bar en zag haar dansen. Ze greep me vast en zij komt dansen een keer met mij. En we gleden zo naar links. Zei Bella Bella Signorina met haar mooie glimlach. Ik zou jou eens proberen dit dansje goed te leren. Oh, maar Bella Bella Signorina stond ineens te blozen. Toen ik zei Hé hey, mooie meid, ik heb de hele nacht de tijd en we gleden zo naar links, stap stapje weer naar rechts, hello, hello. we draaiden in de dronk.